Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Amsterdam heeft een motoragent vanmorgen vroeg het vuur geopend op twee scooterrijders. De twee gingen er door toen de agenten op het Java-eiland wilden aanhouden voor een controle. Ze reden een parkeergarage in. Daar werden ze klemgereden en ontstond een vechtpartij waarbij de agent zijn wapen gebruikten. Beide mannen wisten te ontsnappen. één op de scooter, de ander te voet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 Door de overstroming in het oosten van China zijn volgens de autoriteiten meer dan 5,5 miljoen mensen getroffen. Ook stijgen de voedselprijzen doordat landbouwgronden onder water staan. Door hevige regenval zijn grote delen van de provincie Zhejiang en Hubei overstroomd. Meer dan 7000 huizen zijn ingestort. Ongeveer een half miljoen mensen zijn geëvacueerd en circa 1000 bedrijven hebben hun activiteiten gestaakt. Onder meer doordat wegen en spoorverbindingen zijn versperd. Voorlopig wordt de directe financiële schade geschat op 6 miljard yuan. Dat is ongeveer 650 miljoen euro. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer en windstoten. Aan zee is de wind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de AMWB Verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een file tussen knopend Leenderrijden en knopend Hoogt van 2 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knopend Lunetten, 3 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag tussen knopend Kleinpolderpleinen, Afrit Berkel en Roderijs, 2 kilometer. En dan op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 4. En de andere kant op richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Als laatste de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knopend Ewijk 7 kilometer. Bij Delta Lloyd zijn we graag kritisch op het juiste moment. En wij vinden eigenlijk dat u dat ook zou moeten zijn. Op uw pensioen bijvoorbeeld. U weet wel, die hele dikke map ergens achter in de kast...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 Ik denk, als er één is die kan bepalen of vergelijken, dan ben ik het. In Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de Cairo op Nederland 2. Noordzee Jazz, 8, 9 en 10 juli in Ahoy Rotterdam. Drie dagen, 13 podia. Meer dan 170 optredens van wereldsterren als Brenford Marsalis, BB King, Paul Simon, Esperanza Spalding, Hancock, Short Miller, Tom Jones. Prince. En nog veel meer. Koop nieuwe kaarten op noordseajazz.com Goedemiddag, ook in dit uur weer veel wielrennen. De ZLM Tour die gaat vandaag finishen in Etteleur. Verder de laatste etappe in de ronde van Zwitserland. We volgen de MX1 en de MX2 motocross dus in Noord-Spanje. Atletiek, het Europacup voor Aarlanden in Stockholm. De toestelfinales turnen in Heerveen. En verder dit uur veel aandacht voor de VVCS. Afgelopen vrijdag werd de Spelersvakbond 50 jaar. Overleed hij op 69-jarige leeftijd Clarence Clemens, acteur maar bovenal saxofonist in de E Street Band. In 1985 had hij deze grote hit met Jackson Brown: You're a friend of mine. We gaan weer eens naar Noord-Spanje voor de motocross, de MX2 met Jeffrey Herlings, Hans van Lozenoort. Ja, maar het gaat met Jeffrey Herlings uh, niet uh, crescendo. Hij uh, dueleert op dit moment om de vierde plaats. Samen met de Zwitser Tonus. En uh, ja, dat is eigenlijk een klein beetje beneden zijn stand. Herlings die toch leider is in de tussenstand voor het wereldkampioenschap. Uh, die moet toch zien hier dat Ken Roxen, dus zijn grootste rivaal... op kop gaat in de wedstrijd. En hij heeft vier seconden voorsprong op Tommy Seul. En dat waren ook de eerste twee uh, in de eerste mausje vandaag. En dan rijdt nog op de derde plek ook door de Fransman Gauthier Paulin. Een, een uitstekend rijder. Maar een, iemand die normaal gesproken toch door Herlings gepasseerd moet kunnen worden. Maar op dit moment heeft de Nederlander zijn handen vol aan die zwitser tonus. Dat is een behoorlijk hard gevecht. Maar er is ook nog heel lang te gaan. 28 minuten en twee ronden op dit moment. Dan kijken we even naar de andere twee Nederlanders. Dan zien we Glenn Kolderhof doet het uitstekend. In de eerste manche, ook al bij de eerste tien. En nu rijdt hij op de achtste plaats. En Mike Kras die heeft een wat minder goede start gemaakt dan uh, eerder vandaag. Die rijdt nu in 19e positie. Dat levert geen punten op voor het kampioenschap. Maar nogmaals, de wedstrijd is lang. De coureurs kunnen nog naar voren komen. Herling zal toch nu eerst af moeten rekenen met Tonus. En dan kijken wat het verschil is met, uh, met Paulin. Iemand die, die normaal gesproken ook zou moeten kunnen hebben. Maar ja, hij moet proberen om in ieder geval, als hij zijn dag niet heeft... en daar lijkt het toch een klein beetje op vandaag... om te zorgen dat het verschil in punten met koploper Ken Roxen enigszins beperkt blijft. De laatste etappe in de ZLM Tour, Sebastian Timmerman. De Oesterdam zit er zo'n beetje op. betekent dat de renners nog uh, 100 kilometer zo'n beetje hebben te rijden... tot de finish weer in Etteleur. En op die Oesterdam was er toch even paniek. De drie koplopers rijden uh, niet meer met z'n drieën vooraan. Zitten weer in het peloton. Reinier Honig, Albert Timmer en Bertjan Lindemann Lindeman hadden we dus lange tijd vooruit. Maar op die Oesterdam, daar speelde de wind uh, een grote rol. De wind waaide hard. Peloton en de drie koplopers vooral al de moeite om daar nog een beetje redelijk tegenin te komen. Het was ook gevaarlijk. Het peloton brak op een gegeven moment ook in uh, drie waaiers... Maar zowel uh, de leider in deze wedstrijd, Philippe Gilbert, als de nummer 2, Nicky Terpstra, zaten goed omringd door ploegenoten in het eerste deel. En op een gegeven moment draaide de weg echt recht tegen de wind in. En daar viel, viel alles stil. Werden de drie koplopers uh, teruggepakt. En we sloten ook zeg maar, het tweede en het uh, derde waaiertje weer aan bij de eerste waaier. Dus is het peloton weer helemaal compleet. Met nog precies 100 kilometer te gaan tot aan Ettenleur. En kan de wedstrijd dus eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ze gaan in de richting van Bergen-op-Zoom. Daarna richting. In Steenbergen. En daar zit toch wel een uh, gevaarlijke punt in de wedstrijd. Want daar, daar staat een dijk in het routeboek, de, uh, de afgeslechte dijk. Ik ken hem niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar binnen 7 kilometer worden de renners daar 14 keer gewaarschuwd voor een uh, gevaarlijke drempel. Dat is ook een beetje het fietsen in Nederland. Nou, laten we hopen dat daar uh, iedereen in ieder geval goed overeen gaat komen. Het peloton dus weer helemaal gesloten. En met nog 100 kilometer te gaan kunnen we dus eigenlijk uh, zeggen dat deze vijfde etappe weer opnieuw kan beginnen. en Uncharted. 50 jaar VVCS, de voetballerse vakbond. Vrijdag werd het jubileum gevierd op het moderne VVCS-kantoor in Hoofddorp. En daar was geen een speciale gast. Een man die in het verleden de microfoon nog wel eens de hand nam... om op te komen voor de belangen van hemzelf en van collega-spelers. Louis van Gaal, hij sprak de gasten toe. Ik kan me nog herinneren... wij vergaderden in de huiskamer van Karel... En dat ging uh, over het algemeen uh, hart tegen hart. Want uh, Karel, in mijn ogen, een bevlogen man. Authentieke man. En, en volgens mij uh, de basis van de VVCS. Als je van een huiskamer naar een zuidtoren met een garage... met deze entourage... Uh, als ik de inrichting zie, dan dan is de VVCS een instituut geworden. Alleen is de vraag... wat doet het instituut met haar macht tegenwoordig? Natuurlijk uh, is de rechtspositie van de Nederlandse voetballer... het best verzekerd. En dat is de danken aan de VVCS. Maar dat hebben we al. En de pensioenvoorziening is ook redelijk goed verzorgd. Daar had ik ook wel enige opmerkingen over... want ik kon mijn geld niet meteen krijgen. Maar <lacht> uiteindelijk wel. Maar ook fantastisch. Maar wat doen wij als VVCS... om het spel het spel te laten zijn? Het edele voetbalspel. Als ik vanavond met mijn kaartvrienden ga kaarten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 Waarom gaan de spelers niet spreken voor het spel te behouden? En dat een buitenspel niet wordt geaccepteerd... maar dat daar technische middelen voor zijn. En geloof mij, ik heb een computergoeroe. Wij zijn heel ver geweest in het ontwikkelen van deze systemen. Dat is allemaal mogelijk op dit moment. En ik, ik zou het fantastisch vinden als de VVCS meer vuist gaat maken ten opzichte van deze regelgeving van de FIFA. Waarschijnlijk doen ze het al. Alleen dan moeten ze meer de bekendere spelers. Dat was ook de tactiek van Karel al. Dan moesten bekendere spelers het woord voeren. Helaas was het niet mogelijk en moest ik het woord voeren. Ik was geen bekende speler. Dat was jammer, maar we hebben toch veel bereikt.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 Louis van Gaal op het 50-jarige jubileum van de VVCS. Een feestje dat dus vrijdag werd gevierd met de uitreiking... van het eerste exemplaar van het boek Een halve eeuw op de barricade. Geschreven door Joop Niesen en Bert Nederlof. Joop Niesen, oud-hoofdredacteur van Voetbal International... en oud-voetbalcommentator van NOS Langste Lijn... was gisteren hier in de studio en hij sprak met Ronald Boot. En die vroeg hem of het vergaderen in de huiskamer van Karel Jansen... typerend voor die tijd was. Het is nog erger geweest, want uh, voordat uh, Louis van Gaal erbij kwam... werd er vergaderd uh, op het fletje van Karel Jans <laughs> in Rijswijk. En uh, het is eigenlijk Lo Brunt, de man van de KVB uh, geweest, de secretaris penningmeester van de KVB. Uh, zeg maar de Michael van Praag van nu. Ja, ja. ja hij was Braag. nog eigenlijk wel wat meer. Hij, hij had, had veel macht in die, Internationaal in die had hij ook ja. heel erg veel aanzien. Uh, aanzien. Maar die uh, begreep dat uh, de tegenspeler van de clubs in de toekomst dan, hè, dat die uh, niet konden regeren vanaf een fletje en die heeft toen maatregelen genomen... waardoor op een gegeven moment uh, de betere huisvesting uh, kwam. En dat was op de Laan van Meerdervoort in Den Haag. 5, ah, 5, ah, 5, dat 6, is 6, heel en het was heel was duur. Het was ook duur, op stand. En, uh, daar werd beneden werd de VVCS gevestigd... en boven woonden de familie Jansen met uh, de jonge uh, zoontjes toen nog... Op, die nu een prominent makelaar is. Hè? Ja. Ja. Want Karel Janssen was wel de man van de 75 Ja, ja, de, ja. De, de motor erachter. Ja, nou ja, het kwam een beetje uit het Haagse, hè, bij ADO eigenlijk. Want uh, de medeoprichter was Theo Timmermans, ook een speler van, uh, van ADO. En uh, ja, die gingen er toch wel van uit... dat uh, de speler niet alleen uh, plichten had zoals het tot dan was... Het betaalde voetbal begon in 1954, zoals je weet. Het waren de clubs die, die uh, de die clubs macht hadden. Maakte de maakten de, die de, de dienst uit, de uit. En, en de, de andere werknemers. En de KNVB, uh, en er waren geen rechten. En daar uh, zijn ze voor opgekomen. En nogmaals, uh, Bruns die heeft dat in de gaten gehad. De secretarispenningmeester van de KNVB, Lo Bruns. Die heeft ze, eerst heeft hij ze ondergebracht in een belangencommissie van, uh, van contractspelers. Dat is in 1957 al gebeurd. Maar ja, dat was meer om ze mondo te maken. Om, om invloed op ze te houden. Uh, want hij zag aankomen dat als die VVCS, als de spelers zich gingen organiseren. dan zouden ook de clubs wel eens een keer zo'n club kunnen gaan oprichten. En waar bleef dan de KNVB? Ja, dan ben je de macht kwijt natuurlijk. Precies. Dus het heeft heel veel moeite gekost om zo'n vakbond op te richten. Het is een strijd geweest, absoluut. In 1961 zijn ze begonnen. En wat was de reden... Nou ja, wat ik zeg, dat ze, ze wilden invloed krijgen. Op, uh, ze wilden hun eigen sociale positie verbeteren. Want uh, ja, er uh, figureerde een transfersysteem... waarin de spelers eigenlijk niks te zeggen hadden. Als de club uh, ze niet wilde verkopen, dan gingen ze niet weg. Ongeacht uh, of uh, er eventueel belangstelling voor ze was. Dat blokkeerden ze gewoon. En dat, uh, dat is natuurlijk nu uh, rigoureus veranderd. Maar ja, daar komen we straks misschien nog wel op. Want nu zijn de spelers langzamerhand de baas geworden. En dat is misschien ook niet helemaal gezond. Ja. Jij bent ben zelf prof geweest in die ja. tijd. Uh, kun je uitleggen, je had helemaal niets te vertellen... Nee. Uh, nou ja, kijk, voor mij persoonlijk speelde dat niet zo, hoor. Want ik was niet begeerd door buitenlandse clubs of zo. <lacht> dat was niet aan de orde. Maar ik ben een paar keer getransfereerd en uh, dat is allemaal juist wel goed gegaan. Uh, het ging niet allemaal verkeerd, maar als, uh, juist als je geblokkeerd werd, dan, dan was er een probleem. En uh, die blokkade was dat een, een, een club die je eigenaar was van jou, die kon tegenhouden dat jij vertrok... En dat is natuurlijk te gek voor woorden. Dat, dat heb je nergens in de maatschappij. Als uh, jij naar een andere baan uh, wil, dan, dan kun je dat doen. En met een opzegging, uh, opzeggingstermijn natuurlijk. Nou, maar dat ja. heeft wel heel lang geduurd. Dat, ja, dat heeft ook lang geduurd. En het is eigenlijk pas helemaal tot zijn recht gekomen in 1995 door het Bosman arrest. Maar nogmaals, daar zullen we waarschijnlijk straks nog wel even over praten. Ja. Um, Karel Jansen, ja, we komen toch weer op, op hem. Maar op een gegeven moment is, is hij helemaal gebrouilleerd met de VVCS. Hoe kwam dat? Ja, dat is een hele lange geschiedenis. Kijk. Uh, de VVCS, zoals Karel hem begonnen is... dat is eigenlijk een familiezaak geweest. En, uh, het gezin werkte mee. Zijn vrouw werkte mee. Die was secretaresse, telefoniste, boekhoudster. Die deed van alles. En uh, die, die jongens, Karelsje junior en uh, Rob... Die, uh, die hebben van jongs af aan... Hebben ze de, de opbloei van de VVCS... hebben ze dat meegemaakt. En die, uh, ja, die deden allerlei klusjes, uh, ook thuis. Uh, postregels uh, op enveloppen plakken, uh, brieven <laughs> dichtlikken en zo. Zo is het begonnen... Voor, voor Rob. En, nu, uh, en gaandeweg ontwikkelde met name Rob zich als uh, iemand die commercieel talent had. En uh, ja, die heeft, uh, op een gegeven moment heeft hij uh, de spelersbegeleiding via de uh, VVCS, heeft die, uh, dusdanig uh, ja, tot bloei gebracht. Dat, uh, ja, daar kwamen gelden van binnen. Dat was niet meer te verenigen met een vakbond. En dat is natuurlijk door dat er inmiddels uh, niet meer gewoond werd... bij de familie uh, Jansen thuis, maar in Gouda zaten ze toen. En uh, met andere mensen, ook in het bestuur en zo. En uh, ja, dat leverde problemen op. En dat was heel moeilijk voor, uh, om, voor Karel Jansen om te aanvaarden... dat Rob Jansen eigenlijk in die kwaliteit... niet meer onder de vlag van de VVCS kon werken. Ja. Uh, ja, toen, is, uh, toen was de boot aan. Ja, want in het begin uh, was het voornamelijk gebaseerd... op, op begeleiding van contractspelers de VVCS. Ja. Ja. Uh, dat is in de loop van de jaren natuurlijk... vooral voor de betere spelers, de goede spelers, helemaal veranderd. Dat zijn zaakwaarnemers uh, ja. geweest. W wanneer is die uh, uh, ontwikkeling uh, begonnen? Nou ja, kijk, er is eigenlijk een tweede vakbond gekomen, hè? die die heet de pro. Prof, en daar zitten gaandeweg zijn eigenlijk alle grote spelers zijn daar terechtgekomen. En uh, de VVCS die uh, neemt eigenlijk de honneurs waar voor uh, de eerste divisieclubs en voor uh, de, de, de top, uh, top, topklasse, die nu de, ook uh, betaald wordt. Uh, en alles wat daar uh, aan, aan vast zit uh, ten aanzien van sociale wetgeving en eventuele andere eisen. die nu ook de KVB aan die clubs uh, uh, stelt. En uh, ja, de. De VVCS heeft eigenlijk, is zo'n successtory ge, geworden... dat ze zichzelf eigenlijk een beetje overbodig heeft gemaakt. En wat is nou het punt? Een van de belangrijkste taken van de VVCS... is het ook door hen uh, opgezette CFK, het Contactspelersfonds... KVB, daar is die K voor. En, en dat is een. Uh, ja. een soort pensioenverzekering ja, voor de spelers. Ja, zo, zo noemen ze het, geloof ik, liever zelf niet. Maar het is wel zo. Uh, spelers dragen een deel van hun uh, inkomen. Dragen ze af aan dat fonds. En dat kunnen ze na afloop van hun carrière. kunnen ze dat gespreid opnemen. zodat ze niet alles in één keer kwijt zijn van de helft aan, aan de fiscus. Mm -hmm. Dat is een hele goede regeling. die ook weer de VVCS voor elkaar heeft gekregen. In dat fonds. En daar moet ik even spieken. Je gelooft het niet, maar daar zit 650.000... miljoen... 650.000 miljoen? 650 miljoen, sorry... Euro zit daarin ja. en ja dan hebben we het natuurlijk over het geld van die grote spelers vooral ook, hè. ook. Ook van de kleintjes natuurlijk, maar toch ook van de grote spelers die daar hun geld in gestopt hebben. Ja, en dat is eigenlijk op dit ogenblik een van de belangrijkste levensaders van, van, van de VVCS. De VVCS. Want uit die, uit die 650 miljoen krijgen zij jaarlijks, uit de rente daarvan dan, krijgen ze jaarlijks een bijdrage... waardoor en dat pro-prof en de VVCS zich kunnen permitteren om in dat fantastische pand daar in Hoofddorp ja. te blijven zitten. Toen het begon, de VVCS, ja. deden alles Spelers daar dan mee? Of was er ook uit de spelersgroep nog tegenstand? Nou, geen tegenstand, maar uh, desinteresse. Uh, Karel Jansen, dat weet ik nog zeer goed. Want uh, ik herinner me dan... Want ik heb voor een deel nog uh, met Karel Jansen zelf gespeeld. Zelfs nog bij ADO een jaar. Maar... Uh, ik, eh, hoewel ik bij AGOVV op een gegeven moment ben gaan spelen... trainde ik bij ADO, ik woonde in Den Haag. En in die dat tijd, kon in die tijd ook dat, nog dat allemaal. Dat kon nog, ja, dat, ja. maar Mijn trainer bij AGOVV was ook een oud-ADO-speler, Ben Tap. Dus dat was geen probleem. Maar eh, ja, toen speelde Karel daar dus. en Daardoor heb ik het hele proces om de mensen lid te maken van de VVCS. Dat heb ik meegemaakt. Hij ging de boer op. en ging eh, naar al die clubs in Nederland. En dat waren, in die beginfase waren dat al ongelooflijk veel. Want je gelooft het niet, maar in het begin van het betaalde... Voetbal, waren er 80 clubs die. Ja, we hadden om... een eredivisie, twee eerste divisies en drie tweede divisies. Ja, als zo is het. Dat is gesaneerd je. natuurlijk. Ja. In 1971 is er ook nog een grote sanering achteraan gekomen. Er zijn er ook een heleboel vrijwillig teruggegaan. Zwarte Meer, EBOH kan ik me ja. nog aan namen herinneren. Richtersbleek. En, uh, richters, ja, noem maar op. <laughs> <laughs> we worden oud, joh. Ja, ja. ja. uh, was Nederland voorlopen wat die betreft? Nee, want uh, en daar komt dan toch ook een beetje de rol van Theo Timmermans... die zich ook al had uh, opgeworpen in 1953 uh, bij de watersnoodwedstrijd, zoals je weet. Hè. Dat was hij ook een van de initiatiefnemers van, uh, toen, toen hij in Frankrijk voetbalde. Er was een wedstrijd tussen internationals uh, van Nederland en spelers, Nederlandse spelers... die in het buitenland als prof speelden. Ja, ja. ja, Nederland tegen de Franse... Ja. De Nederlandse profs tegen de Franse profs. En die wonnen we in Parijs ook nog met tweeën in die wedstrijd. Nou ja, Theo die, die kwam op een gegeven moment kwam die terug nadat het betaalde voetbal in Nederland uh, was geïntroduceerd. kwam hij terug naar Nederland, ging weer, <coughs> ging weer voor ADO-voetballen. En uh, ja, die, die, die kwam met het verhaal van ja, zo doen wij dat in Frankrijk. Want die hadden die, hadden die organisatie al. En ook in Engeland was, uh, was al iets van de grond gekomen. En ik kan me nog goed herinneren dat in die begintijd... dat er vertegenwoordigers van die uh, Franse en Engelse voetbalvakbonden... dat die regelmatig in Nederland waren. En ook aanwezig waren op de algemene vergaderingen van de VVCS... waar je dan als pers bij mocht zitten. Ja. Ook nieuw is, hè? Want bij die KNVB-vergaderingen mocht je toen nooit zitten. Maar de VVCS zei, kom maar, kijk er, we zijn nee. een open club. Hoe is de verhouding van de, tussen de KNVB en de VVCS op het ogenblik? Die is goed. Ja, dat is, dat is absoluut waardering. Over en weer trouwens. Uh, vroeger stond men nogal tegenover elkaar. Maar ja, toen was er ook nog alles te bevechten. Maar ja, er is al een hoop bevochten en uh, er is een hoop gerealiseerd. En uh, ja, de KVB is, is ook door een soort gewenningsproces gegaan. De, de KVB KNV, moet uh, accepteren wat uh, tot stand gekomen is in het verleden. En ja, ik, uh, de, de scherpe kantjes zijn er een beetje af. En uh, de zorgen zijn eigenlijk de, de zorgen van de clubs... Vooral en uh, niet die van de spelers. Ja. In de grote wereld, de maatschappij, zal ik maar zeggen, wordt de rol van de vakbonden steeds geringer. Ja. Uh, moet VV6 zich daar zorgen over maken? Of, of staat het helemaal los van al die andere vakbonden? Ja, nou, verhoudingsgewijs denk ik dat de organisatiegraad van, uh, van de Nederlandse betaalde voetballer. dat die hoger is dan de organisatiegraad van uh, de rest <laughs> van de werknemers in Nederland. Want uh, ja, ze zijn uh, allemaal aangesloten. Uh, uh, nou. Verreweg het merendeel ver is wel aangesloten. Of bij de ProProF-organisatie, maar goed, dat is ook een vakbond. Of bij de VVCS. En uh, ja, dat is toch wel uh, een hele goede zaak hoor. En dat is ook een sterk punt natuurlijk. Maar ja, het blijft een klein bondje. Maar ze zijn ook aangesloten bij het FNV. Al, uh, al een hele tijd. En uh, ja, dat heeft ze ook geen windijen gelegd, want het heeft prestige opgeleverd. En dat zei Joop Niezen, een van de auteurs van het boek... Een halve eeuw op de barricade, naar leiding van 50 jaar VVCS in een gesprek met de Ronald Boot. Radio 1, het NOS-journaal. Eén minuut overal, vier hier is Liselotte Thomassen.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 En in Amsterdam heeft een motoragent vanmorgen vroeg het vuur geopend op twee scooterrijders. De twee gingen er vandoor toen de agent ze op het Java-eiland wilden aanhouden voor controle. In een parkeergarage raakten ze slaags met de agent die zijn vuurwapen trok. Daarna gingen de twee er vandoor. Er is geen bloed gevonden, daarom denkt de politie dat er niemand is geraakt. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie in drie files. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunette een drie kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Trebrechtseplein en Rotterdam-Krooswijk twee kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk 2 twee kilometer. Het ging niet goed met Jeffrey Herlings in de MX2-klasse in Noord-Spanje. Hans van Lozenoord. Herlings, ja hij heeft in ieder geval een kleine positieverbetering gehaald. Hij is van de vijfde naar de vierde plek gegaan. Ten koste van die Zwitser Tonus. Maar het is een pikkelhard gevecht. Want uh, Tonus die blijft toch aanhaken bij Herlings. Laat hem niet lopen. Op een gegeven moment was het verschil tot twee, drie seconden. Maar uh, ja, we zien nu ook het verschil tussen Herlings en de koploper in de wedstrijd. Roxanne die bedraagt een halve minuut. Dus wat dat betreft hoeft Herlings zich geen illusies te maken. Roxanne die gaat gewoon zijn tweede manche overwinning vandaag in Spanje tegemoet. Om de tweede plek ook een mooi gevecht. Echt Tommy Sherrill. Eh, samen met eh, de Fransman Gautier Paulin. Eh, Paulin die dringt aan, maar kan er heel moeilijk langskomen. Hebben we hebben het straks ook gezien in de MX1-wedstrijd. Daar ging het gevecht tussen eh, Steve Frossard uit Frankrijk... en Tony Cairoli, de wereldkampioen uit Italië. En wat Cairoli ook probeerde de laatste twee ronden... hij kwam er niet langs. Een moeilijk circuit hier in eh, Spanje. Een smalle, ideale lijn. En dat maakt inhalen bijna onmogelijk. Maar goed, Herlings dus. Hij zal alle zeilen bij moeten zetten... om alsnog vierde te worden in deze wedstrijd. Dan moet hij wel die Zwitser voor. Blijven en dan hebben we nog Klen Koldenhof. Hij rijdt een uitstekende wedstrijd op de negende plek op dit moment in de tweede manje van de MX2. I made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I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 Chasing Pavements van Adel. We gaan weer eens even naar Leon Haan. Stockholm is het decor van de Europacup voor Aarland. Ik wist eigenlijk niet eens dat er zo'n wedstrijd bestond, Leon. Ja, Twan. Nou ja, de Europacup voor landenteams bestaat in een andere opzet al heel erg lang. In deze opzet is het de derde editie... waarbij de resultaten van de mannen en vrouwen bij elkaar worden opgeteld. Het gaat dus om de overwinning per onderdeel. De winst levert 12 punten op. En in elke divisie zijn er 12 landen. Dus de eerste plaats 12 punten en zo aflopend tot 1 punt voor de nummer 12. Momenteel gaat na 26 onderdelen Rusland nogal dat ruim aan de leiding. in dat land dat zal ongetwijfeld ook wel weer gaan winnen, deze Europacup. Momenteel is de nummer 2 Duitsland. En nummer 3 Groot-Brittannië. Groot-Brittannië vecht een uh, mooi duel uit met de Oekraïne. Er staat slechts 3 uh, punten momenteel achter op uh, de Britten. En de belangrijkste uitslagen van die wedstrijd in Stockholm... was toch wel de 110 meter horde en die Turner momenteel de beste hordenloper. Hij noteerde 13.42 bij belabberde omstandigheden... want het regent flink en een tegenwind van 2,8 meter per seconde. Dat was een prima prestatie van Turner. En daarmee bezorgde die Engeland dus 12 punten verder bij het verspringen. Een winst voor de Russin Daria Klichina met 6,74 meter. En dan... Uh, zijn er zijn inmiddels ook een paar uitslagen bekend van de wedstrijd in Izmir, daar waar Nederland in actie komt door het tijdsverschil is daar later uh, gestart met de wedstrijd... maar de Nederlander Gregory Sedok heeft zojuist gewonnen... en heeft dus Nederland 12 punten bezorgd. Sedok noteerde een tijd van 1339... en dat is een evenaring van zijn beste prestatie van vorige week in Leiden... toen hij, hij zich nomineerde voor de Olympische Spelen van Londen. En die 1339 was bij een tegenwind van 1,2 meter per seconde. Dat is een uitstekende prestatie dus voor Sedok. Hij wist nipt de Hongaar Daniel Kies achter zich te houden... Dat betekent dat Nederland ten opzichte van Hongarije één puntje gewonnen heeft. Maar er moet bijgezegd worden dat de andere onderdelen die momenteel aan de gang zijn. Onder andere het kogelslingen voor vrouwen en het hinkstapspringen bij de mannen. Dat daar Nederland het niet goed doet. staat op beide onderdelen tiende en gaat veel punten inleveren op Hongarije. Daardoor staan de Nederlanders momenteel zevende. Zijn ze gepasseerd in het tussenklassement door Hongarije. En nog altijd daar aan de leiding in uh, Izmir, Griekenland voor Turkije. Dan weer even wielrennen de Ster ZLM Tour in Zuid-Nederland. Sebastian Timmerman had het in zijn vorige flits over helemaal weer opnieuw beginnen. Ja, en daar wacht ik eigenlijk nog steeds op tot uh, er startschot. weer renners zijn die in de aanval gaan. Uh, ja, nou het startschot is niet opnieuw geklonken. Uh, uh, maar ja, het is wachten tot er weer wat renners zijn die in de aanval gaan. 112 kilometer uh, heeft men inmiddels afgelegd. Dat betekent dat ze in de buurt zijn van Steenberg en dat er toch nog steeds uh, zo'n 79 kilometer te rijden zijn. En dat betekent dus ook gelijk wel dat het een uh, latertje gaat worden vandaag dat de finish zo rond half zes zal zijn. En dat is toch een, ruim een kwartier langzamer dan het tijdschema... Zoals de, waar de organisatie vanuit was gegaan. Dat is een tijdschema met een gemiddelde van 42 per uur. Maar het tempo ligt dus op dit moment allemaal wat laag. En dat komt dus vooral door die felle tegenwind... die ze hebben gehad in het begin van deze wedstrijd. Het is dus erg rustig in het peloton. De drie man die we een tijdje vooruit hebben gehad... Honig, Timmer en Lindeman zijn ook weer gewoon terug in dat peloton. Peloton, dat heeft de lunch er inmiddels op zitten, de ravitaillering... Nou, na lunch Zo rond half vier was dat. Kan je beter een brunch noemen uh, qua tijdstip. Een, uh, een uh, hele late lunch dus voor het peloton. Maar goed, uh, alle koolhydraten zitten er weer in. En laten we hopen dat er in ieder geval nog wat renners zijn... die er nog wat van willen maken van deze laatste etappe. En dat het geen parade naar de finish gaat worden en dan sprinten. Het is uh, de ploeg van Omega Farmer Lotto die het uh, peloton aanvoert. De ploeg dus van de leider van Philippe Gilbert. En die ploeg heeft toch ook wel twee snelle mannen bij zich. Uh, Adam Blythe, de Brit, en Kenny de Haar. Dat is ook een uh, snelle sprinter uit uh, België. Dus ze kunnen wat dat betreft ook nog wel dromen van de dubbel vandaag. Van een etappenzegen en de eindzegen. En die ploeg heeft toch een uh, geweldig succesvol seizoen. Mede door Gilbert. Maar straks ook in de Tour met Gilbert als uh, rittenkaper. Met André Grijpel natuurlijk als sprinter. Die het duel aan kan gaan met Mark Cavendish en met Ferrar. En natuurlijk met Jurgen van der Broek voor het algemeen klassement. Zal er uh, veel aandacht van onze Belgische collega's uitgaan. Naar die Omega Pharma Lotto ploeg. En dat is wel eens anders geweest in het verleden. Uh, 113 kilometer zijn er inmiddels afgelegd en het peloton is dus compleet. De finish van de MX2 in Noord-Spanje. Hans van Lozenhoord. Ja, we zitten in de laatste ronde van, de, van die wedstrijd, 35 minuten en twee ronden. Dat rijden de MX1 en de MX2-coureurs Ken Roxen. Hij is oppermachtig, de 17-jarige Duitser. Even het voetje eruit in een langzame bocht. Daar is hij heel veel sneller, daar wint hij erg veel, met name op Tommy Die Langzame bochten, daar wint hij erg veel terrein. En hij is nu onderweg naar de finish. Daar gaat het zwart-wit geblokt. En, uh, met een mooie sprong, met een mooie siersprong zal ik maar zeggen. Een beetje een stunt komt Ken Roxen over de finish. En uh, hij zal daar bijzonder blij mee zijn. Want het levert in ieder geval naast de Manche overwinning... ook de nieuwe leiderspositie weer op in de tussenstand voor het wereldkampioenschap. Daar komt Tommy Searle binnen op de tweede plek. Ja, en dan is het even wachten op, uh, op de Fransman uh, Gauthier Paulin. Die, uh, die derde wordt. En uh, uiteraard ook op uh, Jeffrey Herlings. Die is nog niet binnen. Daar, uh, daar wacht ik op op dit moment. Herlings in duel met uh, de Zwitser Tonus. En het zou heel goed zijn als hij de punten voor de neus van, uh, van de Helvet binnenpakt. Want ja, die, doet, die speelt geen rol in de tussenstand voor het kampioenschap in de MX2. En dat doet Herlings natuurlijk wel. En als je dan een keer een mindere dag hebt, dan moet je de schade beperkt houden. En ja, het valt een beetje tegen vandaag met Jeffrey Herlings. Maar aan de andere kant, we hebben Nederlander toch vandaag een hele wedstrijd zien rijden. Met die rode plaat. Die felbegeerde rode plaat die de koploper in het wereldkampioenschap mag dragen op zijn motorfiets. En dat is iets waarvan Herlings zelf zegt, daar heb ik vanaf mijn negende jaar van gedroomd om daar een keer mee te mogen rijden. Nou, wel nu, dat is vandaag in Spanje dan ook gebeurd. Hij, mocht hem, hij moet hem wel weer inleveren natuurlijk aan het einde van deze dag. Want dan gaat hij weer gewoon terug naar zijn teamgenoot, zijn KTM-teamgenoot Ken Roxen. Maar Jeffrey Herlings, hij heeft in ieder geval het genoegen mogen smaken in de zevende van in totaal 15 Grand Prix's. En dat geeft heeft ook al aan dat het seizoen nog heel erg lang is. Over 14 dagen wordt er uh, gereden in Zweden. En uh, dan wordt de strijd voortgezet. 15 wedstrijden in totaal, dat dus zijn 30 maaltjes En dat betekent dat er nog een heleboel kan gebeuren dit seizoen. Een officiële uitslag heb ik nog niet binnen. Daar is het wachten op. Ik kom straks nog even terug, als hij er is, met de andere Nederlanders... en de tussenstand in het kampioenschap. Inside my head. Let's take a mental vacation. We'll dream without a bed. Whoa. -oh -oh. I'm a daydreamer. Come see what I see. I'm a believer.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 Dreamer, don't see what I see. I'm a believer. Jotan Herpenau, van zijn album Dream Parade. Opvolger van town heet Daydreamer. Op voetbalbericht, de service van de Danko Lazowicz... is door een politieagent bewerkt met een stroomstootwapen... Gebeurde na een uitwedstrijd van zijn club Zenit Sint-Petersburg. Na wilde de meegereisde supporters bedanken. En op dat moment viel de agent hem in de rug aan. Uh, de Russische politie ontkent dat het incident is gebeurd. Zenit Sint-Petersburg heeft aangekondigd een klacht in te dienen. En het dressuurpaar Totilas is op opdreven dit weekend... bij de Nationale Kampioenschappen van Duitsland... won uh, dressuurraad Matthias Raad met Totilas ook het slotonderdeel, de Kuur. Eerder zijn gevierde de combinatie in de Grand Prix en de Grand Prix... Speciaal. Dan gaan wij weer eens even terug naar Hans van Loos. We hadden het over de MX2. De uitslag was nog niet volledig, Hans. Maar nu wel. Iedereen is binnen op dat, ja, toch dat lastige circuit waarvoor het eerst werd gereden in het wereldkampioenschap Multicross. En Ken Roxen met een behoorlijke voorsprong als eerste afgevlachten. Beide maatsjes gewonnen. De Duitser gaat ook aan de leiding in het kampioenschap. Tweede de Engelsman Tommy Seul. Derde is het coach uh, Paulin, de Fransman, vierde Jeffrey Herlings. Hij heeft in ieder geval die vierde plek binnen weten te slepen voor de neus van de Zwitser uh, Tonus. Dan op de negende positie is het uh, Glenn Kolderhof uitstekend gereden, de tweede Nederlander in dit, in dit gezelschap. En zeventiende Mike Kras. Dan de tussenstand in het kampioenschap. Roxen 301 punten. Herlings 295. Het verschil nog steeds erg klein. En op de derde plek Tommy Seurl. En dan over 14 dagen de grote prijs van Zweden. Eerst straks nog de MX1. Die volgt later vanmiddag. Daarin geen Nederlanders, want uh, Mark de Reuven zit geblesseerd thuis. En Herjan Brakke is tijdens de training ook geblesseerd geraakt. Dat was het vanuit uh, in ieder geval... Het circuit van uh, La Baneda in Spanje, waar in ieder geval Herlings vandaag de leiding in het wereldkampioenschap heeft moeten afstaan, aan zijn teamgenoot Ken Roxen. De Nederlander Huigi Si kan in Azië amper over straat. Overal wordt hij aangeklampt. Iedereen wil een foto. Si is sinds vorige maand wereldkampioen pool op het onderdeel ten ball. En dan tel je mee in het Verre Oosten. Bovendien won hier 60.000 dollar mee. Steven Dalenboud pakte zijn keu uit de kast en zocht Si op in Arnhem.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 Ga me makkelijk lukken. Nou Ja, ik maak hem dus wel. Ja, het is alleen spijtig dat die witte er is gegaan. Nou, is zijn niet te snel hoor. De eerste keer dat ik een keuve vasthield was toen ik 13 jaar was. Ik ging toen samen met een vriend van mij voor het eerst snoeker spelen. En aangezien boven snoeker werd gespeeld en beneden pool werd gespeeld in dat snooker en poolcentrum.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 Alles kan gebeuren, de balletjes rond. En vanaf komende donderdag doet Luigi C in Qatar mee aan het WK mainball U hoort een reportage van Steven Dalemout. De hit na hit. The Beach Boys. Past wel een beetje bij het weertype. Wouldn't it be nice? Zometeen na 4 zijn we terug met Langs de Lijn. Met meer sport hier op Radio 1. Tot zo. De Radio 1 Tour Top 100. Wat zijn de 100 beste Franse hits? De Radio 1 Tour Top 100. chanter